Het aantal deelnemers aan het wielerevenement Alp du 6 is bijna gehalveerd. Dat schrijft het AD. Gisteren sloten we officiële inschrijving voor de editie van volgend jaar. En dan rijden er nog maar 4000 in plaats van 8000 fietsers mee. De actie tegen kanker kampt met forse imago-schade, omdat de oprichter ruim 2 ton declareerde uit het fonds van Alp du in Egypte is een satirisch programma van televisie gehaald omdat er grappen waren gemaakt over legerleider al Sisi. In het programma, vergelijkbaar met de Amerikaanse Daily Show, wordt de politiek op de hak genomen. Volgens de tv-zender was de vorige uitzending in strijd met de richtlijnen. De presentator is na het annuleren van zijn programma naar het buitenland vertrokken. Onder het regime van de afgezette president Mossi werd hij al eens in de cel gezet na het maken van grappen. De lijsttrekker van D66 voor de Europese verkiezingen is Sofie in het veld. Ze kreeg van de leden 60% van de stemmen. De andere kandidaat was Marietje Schaken. Later vandaag maken het CDA en 50PLUS op hun congres bekend wie de Europese lijst aanvoert. 50PLUS kiest ook een nieuwe partijvoorzitter en een nieuw bestuur. De Europese verkiezingen zijn in mei volgend jaar.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 Ja, goedemorgen. Sorry, ik stond even te surfen. <tomst> ja, je, je hebt je jingle aangepast. Hè. Ja, ik stond even te surfen. Oh, oh ja, we moeten beginnen ook weer. trappen. Ja, tot de trappen. En dames en heren. Hij is er weer. De Sinterklaas. Nee, nee, nee. Wauw, even niet te snel. Die is er nog niet, Sinterklaas. Die komt uh, aan met de boot. Met ook wel weer de Zwarte Pieten. Maar morgen dus is er weer. Ik ben ook met mijn boot. Je bent ook Tadaa, met mijn boot? Ja, kijk. Oké, okay, je bent ook met... Uh, Oh nee, dat is de trein, hè? Sorry, ik ben er vast oh ja. helemaal zo op. Nah, dit lijkt ook wel een beetje op een stoomboot. Uh, wat een stoomboot, hè? signaal vind ik. Jawel, jawel. En wat fantastisch moet het zijn als je als een van de 21 brievenstuurders bent. Dat je leest op nu.nl en je hoort op het nieuws, het wordt aangepast. Ja. Het Sinterklaasfeest, dat is toch kikken, man. Gewoon allemaal witte pieten, klaar. Ja, allemaal witte pieten, omdat 21 mensen, waarschijnlijk is het met de ene iemand begonnen... die zegt, wat, je, wat, we gaan een brief sturen, kom op man, doe jij ook mee? Ja, ik doe ook mee. De hele straat heeft meegedaan, allemaal voor de grap. En uiteindelijk gaat het nu veranderd worden. Ebbers van der Laan heeft gezegd, maar ik wil nog niet helemaal zeggen wat er gaat veranderen... maar er gaat wel iets veranderen. Een rode pieten tussen of zo, of blauwe ja. piet, klaar. Ja, dat zou ik pink. Ja, dat is. wordt dan wel een beetje het buitenbeentje. Dus dan gaan de andere pieten hem pesten. Ja, oh, dus dat denk vind ik ook wel een beetje zo. lullen. Ja. Dat ja, een... Ik denk eens gewoon allemaal een kleurtje krijgen. Dat is eigenlijk het beste. Ja, maar dan krijg je weer, jij bent rood en jij bent blauw, jij bent slechter. Ja, maar dat... jij hebt een baard? Nou. Uh... Ja, het is november. Ja, het is november. Het is <laughs> wel lekker warm Wel om je kind zo. Ja, ik merk er weinig van. Ah. Maar goed, uh, we zijn weer compleet. Godverdorie, hier ja. zitten die gasten van Toebak Leefte en alweer. Echt wel. Hé, hey, Jolande, kom ja, eens van die fiets af. Je ook van de fiets afgekomen, helemaal, ja. helemaal compleet. Ja, oh, ik ben wel ik. blij dat ik er weer ben. En nog even, waarom was je er niet vorige week, Marcus? Ja, mijn boot die ging het water uit. De Kijk. wat? Mijn boot. Je boot? Zijlboot. Is dat echt zo'n kapitalistische boot? Ja, zo ja, dat pas is zo'n... Zo 10 meter jacht? 10? 8? 10. Niet oh. zo klein, hè? Nee, niet zo klein. 90, ja. Ja, 90 meter. 90 een, meter? <laughs> Volgens mij maak je een beval, grapje. Beval hier, beval 90 ergens. meter in jacht. Ja, we vallen hier ben je ben je van de Ja, blijft een leuk plaatje. Paramour. een Nederlands beentje. Het heet Still Into You in de zaterdagmorgen. En uh, ja, ja, oh ja, ja, nee, we kunnen het uh, nu gewoon uh, laten horen. Voor alle zingen. Nee, die bedoel ik niet, Ik bedoel deze. Ladies and gentlemen, we got them. Jawel, ze hebben weer een van de Taliban opgepakt. De hoofdste leider. En uh, die hebben ze weer gesniped met een uh, drone. En uh, de in Nederland mag die drones niet altijd. Dan moet je alle vergunning vragen van Maar de Amerikaanse... Uh, nou ja, leger zet ze regelmatig in. En hij heeft dus gewoon deze... Uh, weet je, kun je uh, kijken of ik zijn naam uit kan spreken. Um, ja, goede vraag, graag ik? Een brabbel gewoon, wat. Haki-ma-lup-him-su-t. Mes-sup, is het denk ik voor mij. En die heeft, wat heeft hij precies gedaan? Iets van de Taliban, dat was de hoogste leider. Oh, oké. Okay. Dus die hebben ze omge omgelegd. Hij was drie jaar eerder ook al omgelegd, zeiden ze. Maar dat is wel ingewikkeld bij de maar, aanhouding. Ja, maar bij die. Hoezo? Moeten ze een naam zeggen? Ja? Dan zegt hij, je spreekt verkeerd uit, dat ben ik niet. Nee, dat is maar, dat, misschien is dat ook een verwarring geweest drie jaar geleden. Maar nu heeft de Taliban zelf gezegd dat hij echt omgelegd is... en dat hij waarschijnlijk vandaag op begraven wordt. Maar je hebt, dat klinkt wel heel van, snel. Je hebt toch ook van dat soort gasten, die hebben dan allemaal... dubbelgangers en plasticurgie. En ja, ja, dat gaat heel veel. soms. Dat je soms gewoon niet weet of ja. je hem wel of niet hebt, de officiële. Hij was 35 jaar oud. En onder andere ook zijn chauffeur is bij de, de aanslag om het leven gekomen. Tussen de... In ieder geval drie mensen dood. En tussen de 4 en 25 zijn... Uh, oh, die zijn ook allemaal dood. Oh, oh tussen de 4 en de vijfentwintig zijn ze dood. Ja, ze hebben gewoon even... Gewoon uh, een, een precieze aanval noem Een dat. aanval, ja. Ze hebben de leid en een paar meer mensen hebben ze neergeschoten. Waarschijnlijk lag wel ergens daar in dat dorp. Ja, het is gewoon Zat even... Zat die waarschijnlijk. Van die bergmensen. Oh, ja. Gewoon, ja. gewoon ja. even... Ja, wacht, wacht, wacht, wa ja, ik heb, ja, ja, sorry. 24, hè? Ja, het nou, maar laat ik dat niet doen. Ik heb af en toe de neiging te veel dat knopje in te drukken. Ja, dan hebben ze weer 24 martelaren erbij. Dat is waar. Ja, die is ja, aan het genieten, Die is aan het genieten helemaal daar, ja. met 24 maagden. Oh. Wat een klus is dat, hoor. Moet je je voorstellen, gewoon één vind ik al veel werk, maar 24. Het is echt een roeping om daarmee aan de gang te gaan, hoor. Ja, kwalijke zaak. Oh. Maar uh, je had het over die drood. ja. Met? Uh, in Amerika is er dus een plaats, Dixon... en het blijkt dus vanuit de lucht ziet het kerkgebouw eruit als dus een penis... en dat Och. is niet waar de kerk mee geassocieerd wil worden. Ja. Dus, ja, nou heeft de kerk dus op haar Facebookpagina laten plaatsen... dat er een groot vijgenblad onderweg is. En eerder deze week werd de luchtfoto van het gebouw in de internet hit... nadat het verschillende mensen was opgevallen dat de kerk op een geslachtstede leek. En volgens de kerk is het gebouw zo gebouwd... Het was het op deze manier veel energie bespaard... Maar volgens de krant verbruikt de kerk ongeveer evenveel energie. als een spaarlamp. Dus wanneer het wordt geïnstalleerd, is niet bekend. Ik zal de foto even bekijken. Wacht even hoor. Oh, ja. Oh, oh ja, oh, ja. Oh, die is echt mooi. Ja? Oh, oh. Ja. Je zou denken dat het heeft te maken met de punt omhoog. Maar dit is, heeft echt zo'n ja, je ziet de balletjes en je ziet echt de, de, de, de eikels. Het is een gezellige ook. kromming. Het is een gezellige kromming, ja. Ja. ja. Het ziet er wel uit als een gezellige kerk. Ja. Ja. Jij weet wel, ja. Ja. Maar grap, Ik ga geen flauwe grapjes maken. Ja. Maar, ik bedoel, ze, die zijn ze, te makkelijk. Ze ja. gebruiken net zoveel energie als een Spaneland. Maar ik weet niet of je wel eens in de kerk komt. Maar ik vind het altijd ijzelijk koud. Dus ja. Ik vind het ja. zo gek dat ze zo weinig energie gebruiken. om nederigheid te leren. En daarom ook die harde bank waar je moet knielen. Al, ja, ja, dus, uh, ja, goed. Het is allemaal. Ja. Marcus? Ja, ik heb een, uh, een nieuwe uitvinding. Nou, hey. Een glow-in-the-dark ijsje. Oh, oh, dat is wel handig, ja. ja. Het is, uh, de, de maker denkt dat het uh, een grote nieuwe hit wordt. Yeah. Uh, het is een, uh, een, gewoon een bolletje ijs, gewoon schepijs. Yeah. Um, en als je eraan likt, gaat het licht geven. Het lijkt me nou niet echt heel erg gezond, maar... Nou, dat is dus heel grappig, want ik, dat was ook het eerste wat ik dacht. Ja. Maar hij heeft er een bepaald type kwal doorheen verwerkt. Kwal? Ja. Oh, nee, die geven licht, ja. En die geven licht. Oh. En die heeft hij, maar daardoor is het dus niet schadelijk voor de gezondheid. Dus oh. het is niet zoals uh, die glow-in-the-dark sterren en zo. Uh... Ja, je hebt ook van die glow-in-the-dark condooms, uh, uh, ja. Ja, ook. Ja. zie je waar, waar die is. Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Ik, dat vind ik wel een gat in de markt, van zo'n ijsje. Ik wil met een, met een ijsje denken, jongens, gaan we naar buiten toe? En uh, nou ja, kinderen zijn na het 7 uur s avonds zijn ze niet meer buiten. Maar goed, hij denkt hier wel een hoop geld mee ja. te gaan verdienen. Alleen, uh, er zit wel één nadeel aan. Nadeel? Door de hoge productiekosten betaal je wel 140 euro per bolletje. Oké, okay. ja hoor. Dat en weg gaat, was het plan. Dat gaat hem worden. Echt waar. Nederlands beentje, Tamir. Doe er maar Tamir bij. En sambal. En dit is de nieuwe zinger, die heet She's God. Zaterdagmorgen bij Toebak. lief op de radio. Ja, kom maar weer jongens. Schuif me aan. Ik kan altijd even radio voor me kijken. Helemaal geen punt. Vandaag een hele spannende dag, namelijk, want de 50Plus gaat overleggen wie wordt de nieuwe leider. Wat was het ook alweer met die man die met de pensioenen de boel had opgelicht? Dat zijn we eigenlijk allemaal weer in eentje. Vergeet ook, hè. Wie, wie is dat ja, ook, was... ook alweer? Ja, wie was het ook alweer? Hij nou, was van de Nou, Maf is dat, dat, Je bent er zo helemaal, zit je er helemaal middenin en de volgende dag alles weer vergeten. Nu is het de strijd tussen Willem Holt, Huizen en Jan Nagel. En, ja, ik hoorde dat de Hero Brinkman er ook iets mee te maken had. Oh, dat, dat had ik weer niet begrepen. Nou. Die, maar die is ook bezig met zijn eigen partij op te zetten. Iedereen Het zijn iemand. een heel raar verhaal allemaal. Ja, nou ja, goed. Het is leuk altijd om er iets nieuws te brengen. En Jan Nagel zegt van, nou die Holthuizen moet het niet worden. En andersom zeggen ze dat het natuurlijk ook. Nou, we zullen het allemaal wel zien vandaag. Krijgen ze overleg. Zullen we kijken of, wat, of dat nog een lang leven heeft beschoren. Dat hele 50-plus partijtje. Want we komen er steeds meer achter dat die ouderen hebben gewoon echt heel veel geld hebben. Ze ja, natuurlijk. Ja, en, en, en zij hebben alles opgelicht. Daarom zitten wij nu in de financiële problemen. Oh, ik ja. vind dat je wel heel erg uh, een hok uh, om alle ouders Ja, ik, ik, vind, nee, hoor. ik heb jou echt niet opgelegd, jongen. Je moet echt opletten, hè? Jij ja, ligt er zo uit. Snowdaard? Ja, snowdaard. Mietersenkerel, mieterse kerel, hou je je klep een beetje. Oh. En je, ziet het, je ziet het weer, want die leider... Die, uh, we gelijk die, die is er nu ook weer vanwege allemaal vrouwen, dus uh, we moeten nu de politiek weer uit. Ja, dus, uh, het... Ik weet echt de raam niet meer. Ja, ik weet het ook echt niet meer. <laughs> het is dat, ik zie hem zo voor, met die bril. Ja. Ik zie nog zo dat Pound Nieuws bij hem aanklopte. Nou meneer, u zegt wel dat, u, dat iedereen zijn eigen straatje moet schoonvegen en de, bij de buren. Maar uw straatje is helemaal nog niet schoon. Huh? Is dat echt ja. zo? Is dat echt zo? Nou, misschien heb je wel gelijk. Nou goed, je hebt de naam vergeten. Nou, dat kan gebeuren. Maar ja, goed ook, denk ik, heeft u nog een kans. Nog een tweede kans in het leven. Het is de zaterdagmorgen en wat kunnen ze allemaal melden? Ja, in... Uh, het... Uh, in, uh, in Amerika daar is een, is een man opgepakt. Ja? Uh, omdat hij een boek niet had teruggegeven aan de bibliotheek. Kijk, de man had. Maatregelen. Boek, had het boek al sinds uh, 2010 in huis. Oh! En uh, na nou, herhaaldelijk uh, ja, herinneringen van de biep te dus negeren? Die, de negere, ja. Ten ja. negenen. Ja? Uh, ja, toen uh, moest hij een boete betalen van 200 uh, dollar. Ja? Nou, dat heeft hij niet gedaan. Vervolgens is hij gearresteerd. Yes. <lacht> en het mooie is dat hij nu wel tijdelijk vrij is op, omdat hij een borgsom van 200 dollar heeft betaald. Oh, okay. Dus hij had net zo goed meteen de boete kunnen betalen. Ja, precies. En uh, ja, hij uh, wacht nu op zijn ja. rechtszaak. Ja. Ja, goed. Hebben ze hem ook nog uh, uh, gelezerd of zo? Hebben ze dat nog gedaan? Weet je wel, zo van. Zo ge bedoel ik. ik. Oh, Gelezen is wat anders. Dat doen ze een beetje ogen volgens mij. Ja. Nou goed, straks daar wat sansword bericht. Ik zie dat Jolande allerlei dingen aan het doornemen zijn. Ja, ik ben allerlei dingen aan het doornemen. Maar heb je nog andere berichten? Die ja, zegt, ik had nou... nog wel, ja, we hadden net over die kerk natuurlijk. Maar ja? nou is er ook weer een onderzoek gedaan. Het gaat niet over kerken. Maar dat wortelen de kwaliteit van het sperma verbeteren. Hé. Hey, Hoe vind je dat? Ik eet regelmatig In Ieder geval één keer in de week. Oh kijk. Maar ze, ze zijn dus niet alleen goed voor de ogen, ze kunnen de vruchtbaarheid van mannen verbeteren. Al dus de Harvard University. Oh, oh dat hoeft niet hoor. En het is dus het effect van groenten en fruit. En uh, het wortel bleek het grootste effect te hebben op de bewegelijkheid van de zaadcellen. Oh, dan ben ik blij dat ik nooit groente. deed. <laughs> dan zijn ze lekker rustig hè? Ja, zijn ja, ja, al die onrust daar. Ja, voor het onderzoek werden 200 jonge mannen ondervraagd om een dieet te volgen met verschillende soorten groentes en fruit. En ze hebben dus continu dus gecheckt uh, hoe, de, hoe de beweeglijkheid was. En geel en oranje voedsel is rijk aan carotenoïden... en een goede bron van vitamine A. Ja? Het lichaam zet deze om in antioxidanten... en de onderzoekers denken dat hierdoor het sperma een boost krijgt. Zo. En ook zoete aardappel en meloen verbeteren de hoeveelheid... en de Wat? kwaliteit van het sperma. Maar minder goed dan wortelen. Dus al langer is bekend dat wortelen goed zijn... voor de gezondheid van de ogen. Het ogen, nou uh, uh, uh, staat ook in dat die, dat die ook groter kan worden... Dat je denkt van, daar moet dat ik eten? misschien moet er niet bij. Nee? Maar, je even maar daar kijken. heb je allemaal dingen voor op internet. Ja, maar er is okay. een tijdschrift dat heet Fertility and ster Sterility. Ja? Dus oftewel vruchtbaarheid en steriliteit. En daar staan de resultaten van het onderzoek in. Dus dat zullen er nog wel meer zijn dan deze, deze eyecatchers. Ja. Wauw. Nou, ik, ja. Uh, ik vind het heel interessant om het allemaal te weten. Want... Uh, uh, eigenlijk was niet. Want je ik wil kinderen kind, nog. Nee? Mocht ik <laughs> kinderen krijgen, dan, dan, dan weet ik wat. Of willen, dan weet ja. ik wat ik moet eten. Ja, precies. Ja. Wortel in ieder geval. Laat het staan voorlopig. Dat is heel leuk. Ja, zeker. dat is uh, ja. goed voorboesmeedel. Ja, dat is wel waar. Uh, in plaats van, bedoel je? Straks onder andere een nieuwe single van. He, heeft die man weer een nieuwe? Ja, en ik zal even laten horen. Dat is echt heel bijzonder wat voor vanuit die nou produceert. Dit is nog John Newman. The Chilling. Oplichten. your Sunday, Monday Bye. Hanging with your man again You came out back on a Tuesday De verplichter was toch wel deze man. Ken je hem nog? Ja, Bill Clinton weet je nog wel. Monika ja, Lewinsky en de sigaarscène. Ja, wie heeft hem niet nagespeeld? is He? altijd leuk om dat te samen met je vrouw. Was. Hoe ging dat dan precies? Nou, ja. dat er even voordoen. <lacht> nou, ja. Ja, dat is het leuk? Gewoon iemand af en toe mee wel fantasietjes hebben. Ja, dat is waar. Maar goed, we hebben de afgelopen tijd wel heel veel, uh, uh, noem je dat, uh, oplichters gehad natuurlijk, uh, onder andere uh, uh, uh, weet nog Stapel. Ja, die uh, niet. Ja, die dik Stapel was het ja. toch? Ja, alle allerlei proefschriften heeft hij geschreven. Nou, gisteren is ook een rechtszaak geweest van uh, Janssen Steun. Ook oh, een beetje. Een keer een bedrieger, een oplichter, maar vond hij ook een beetje een slachtoffer van zichzelf ook een beetje hoor. Want hij gelooft ook zo heilig in zichzelf dat hij al die. Uh, uh, noem je dat nou. Uh, uh, uh, die ziektes die hij bij mensen had gezien, dat het ook echt is. Ja, dat, dat, dat, ja. Hij gelooft echt helemaal heilig in zichzelf. Hij bleef gisteren bij de rechts ook heel netjes ook. en had ook begrip naar de, naar de patiënten. toe. Ja, nee, sorry dat het zo uitgevallen ja. is, maar. ja, het ligt niet aan mij. Hij, hij wilde ook een gesprek met die, met die mensen ja. Ja, denk, Aangaan. Daar zit je ook mee op te wachten. Deze die heeft een grootheidswaanzin. Je denkt echt dat hij het gewoon bij het rechte eind had. En als je ook hoort wat hij allemaal fout heeft gedaan. De boel opgelicht. Hij was verslaafd aan de drugs. Uh, medicijnen, slaapmedicijnen volgens mij. En een was hij ook nog uh, een tijdje... Uh, uh, nou ben ik even de draad kwijt. Ja, <laughs> je ziet me heel angstig aan te ja, kijken. Kijk, ja. Uh, maar een Gegeven had hij slechte contact ook nog met collega's. Dus aan alle kanten had iedereen gezegd... Wat doet die man hier nog? En dan nog houdt het, het ziekenhuis de hand boven hem hoofd. Dan hebben ze zelfs ook nog mensen die slachtoffer van, zijn, van hem zijn geweest, hebben ze zwijgeld geboden om maar niet verder te praten. En daarna is hij gewoon verder gaan met de praktijken. Ongelooflijk. En dan denk ik mezelf, toen we je denken aan die hu hu huisartsen in in Tijdje horen, die is dan wel weer snoerd aangepakt. Ja, dat is dan en zo dubbel. Is, uiteindelijk maar ze leven zelf. Uh... Ja, die dacht van nou ik sta zo in het hoekje, ik kan nergens zijn dan er maar uitstappen. Dus, dus ja. kan je nog even vertellen hoe die man heette nog van de 50-plus-partij? Oh, okay. ja. oh, ja. Henk Krol. Henk Krol. Ja, kijk oh, ja. Denk voor de luisteraars als dus ze denken van ja, Was dat hij aan je als je het niet weet. Ja, nee, oké. Okay. Okay. Ja, precies. Henk Krol. We hebben dat ook nog even rechtgezet. Dus... Wat deed hij hiervoor ook alweer? Wie? Henk Krol. Of uh, Jan Steun. Henk Krol. <laughs> <Wacht> nee, sorry, <laughs> ik jullie dwalen twee... af, jongens. Ik zit op ja, een tweesprong de... Ja goed, Jansen Steur, zeggen ja, we afwachten de uitspraak ergens in december. En we zullen Ja, volgens mij valt het allemaal wel mee. Hoe mij krijgt hij nog ja, een beetje begeleiding. Want ja, het is toch een beetje zielige man geworden allemaal. En uiteindelijk ja, gaat zijn beroep niet meer uit. Oefen, in ieder geval niet hier in Europa. Maar misschien vliegt hij wel ergens naar, naar Azië of zo, weet je wel. Kan hij daar nog een klein praktijkje beginnen? Azië, oké. Okay. Nou, ja. we zijn benieuwd. Ja. Ja. Oké, okay, meer? Meer. Meer, ja, meer. Is, uh, ik wil meer. Het is echt zo jammer. Er is uh, een beetje, ik heb een lekker saai bericht. Want in Noorwegen, die gaat vrijdagavond, dus gisteravond, om 12 uur duren... de Brei-show. Uitzenden om het begrip Slow TV een podium te geven... als tegenhanger van gehaaste, flitsende actuele programma's. Hoe, okay. goed, hoe leuk is dat? En er is een schaap in de wei bij die maakt zich momenteel op voor zijn bijdrage aan de tv-marathon. De wol die hij momenteel op zijn rug draagt... moet voor het einde van het programma om de schouders van een trui dragen zitten. En dan zegt hij ook, dan kunnen we zien... hoe de mouw van een sweater langer en langer wordt. En het wordt fascinerende, maar vrij vreemde tv. Yes, yes. De NRK heeft al een hele... Reputatie opgebouwd op het gebied van Slow TV. Want in februari liet het twaalf uur lang een knapperend haardvuur zien En het proces van hout hakken en aansteken wat daaraan vooraf gaat. En twee jaar geleden vertonen ze 134 uur lang een varend cruiseschip. En het was een uh, 134 uitzending... 134 uur? Ja, was een uitzending waar één op de vijf noren eventjes op afstemden. Ja, ja dat is... Ja. Nou ja, het is wel een mooie tegenhanger. Want als je net, uh, ja, dan kan je net zo goed een webcam uh, op een uh, tv-kamer hebben. Nou, dan zie je ook uh, auto's langs rijden. Ik zo. was eerst volgens mij op uh, TV Noord-Holland is een, een televisieprogramma. Dan uh, worden mensen uitgenodigd om een camera op te halen en kunnen ze op het dashboard plaatsen. En dan gaan ze gewoon rondje rijden door Noord-Holland. En het wordt dan uitgezonden. En iedereen zit er net. Ik heb er ook tien minuten naar zitten. kijken. wat is dit ook alweer? Is dit ook alweer? <laughs> gaat dat gebeuren. Ik weet, weer, het he? denk, weet het, wat ik zeg. Ik zeg. En En dan geef het einde van dat ritje wordt verteld waar het is. Of je ziet een gegeven moment gewoon een, een, een, een, een dorpsbord staan. Oh, dat is daar. Ik wist het wel. Maar het is wel hele saai televisie. Maar toch boeit het. Ja. Maar dat heb je toch ook die, die gasten van uh, die natuurorganisaties... die dan een webcam in zo'n fosselhol hangen. Ja, ja. ja. Daar gaan ja. mensen ja. ook de hele dag ja. naar zitten kijken. Dus, ja. Omdat er misschien een kleintje wordt geboren... Maar ja, dan zitten ze dus zes dagen te kijken... en dan hebben ze één ja, minuut echt spektakel. Het is gewoon een bewegend schilderij in je kamer op dat moment. En wel heel relaxed. Volgens mij word je er wel heel zin van. Heel... Ja, ja. Tadaa. ja, Ik bedoel, ja, als ja. je echt informatie wil weten... Dan, dan zoek je het zelf wel op. En dit, hier moet je gewoon echt gedwongen even... Ja, gedwongen, je kan zelf inschakelen. Ja, maar toch, dan moet je even opstaan, hè. Nee. Ja, dan moet je opstaan. Hè. Dat is altijd wel lastig. Goed, naar deze plaat um, wat berichten Uitzant. uit Zandvoort. En ik zit even te denken... Luister even naar deze stem. En dan vraag je af van, get ik deze stem? Nou, die ken je wel. Luister even. down the booth, let the demons win the fight. I drop my gloves to the ground. You know I'm sorry for the times I made you cry. I made an order, letting you down. It's only me I'm hurting But I saw you all Self-destruction, was so cruel? I mocked your tears and I scarred your heart. I blame the past and I blame you. I used to say it's only me I'm hurting. But I saw you understand crying and the dogs were howling in a silent fear. Hij heeft een beetje bekend stemgeluid. En je vraagt, je af, waar ken ik het ook weer van? Nou, zal ik het even laten horen. Je kent hem onder andere van deze plaat. Ja, echt waar. En uh, ook van deze plaat. Wat een zijkplaatjes waren het allemaal. Ik vind he? hem heerlijk. Jij vindt hem heerlijk? Ja, ik ben oude wens. Hè? Okay. En deze plaat dan ook? Ken je die misschien ook nog wel? afschuwelijke muziek. Bord George heeft dus een nieuwe cd uit. En het heet uh, Kingdom... Uh, uh, King of Everything. En uh, dat is een nieuwe single. Dus, nou, ja, ik vind het wel grappig. Vooral was ik echt verbaasd door zijn stemgeluid. Ik denk, wat heeft hij met zijn stemgeluid gedaan? Het is heel breed geworden op een of andere manier. En ik uh, waardeer het wel. Ik geloof dat Marcus had zoiets van... Doe maar niet. Nee, gewoon is, nee, afschaffen. afschaffen. Nou, het, is, uh, het is weer zover namelijk. Het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Nou, Marcus, steek jij van wal? Ik steek van wal, letterlijk, want ja, bronningsurfen hey. is opnieuw in opkomst. Oké. Okay. Leuke woordspeling. Ja, leuk. <laughs> ik schrijf hem ah, Het was natuurlijk afgelopen week, en ik heb er ook zelf uh, aardig van genoten, Ja. Uh, natuurlijk uh, de heerlijke storm, uh, afgelopen maandag. De Heerlijke storm, hé, hey, let op je woorden, hè. Ja, ik, ik geniet daarvan. Maar ga je dan dan ook het water de... op? Uh... Ja, ik... Ja, elke keer ik moest werken. Oh, dat is heel triest. Maar het ja, okay. maakt niet uit. Ga verder. In ieder geval, um, afgelopen zondag was, uh, was het BK uh, Windsurfen. Yeah. Uh, sorry, Open Nederlandse uh, kampioenschappen. Yeah. Sorry, ik moet wel eerlijk zeggen. Yeah. Ja. En met Windkracht 7 en golven van 3 meter was dat natuurlijk één groot feest. Dat lijkt me ook wel, ja. En um, de, ja, de organisatoren waren erg blij met de wind. Want ja, je kan het ook maar organiseren. En dat er helemaal, helemaal niks is. Nee, ik heb er ook wel eens bij gezet. En ooit als jaren geleden was het ook wacht, wacht op een beetje leuke. Heb jij, jij gewinst hoor? Nee, nee. Ik zat uh -huh. erbij met een radioprogramma. Maar het werd niks. Ja, beelden. <lacht> kijken op de televisie. Dat was het enige spannende nog. Ja, de, de eerste, tweede en derde. <lacht> nee, de eerste tweede en derde zijn uh, um, Martin. Terhoeve werd, uh, werd tweede. Yeah. Mike Bossert eindigde als derde. En op de eerste plek stond Kevin Mev... Me, Mevissen? Uh, dat kan. Ja. Mevissen. Ja, Mevissen. Okay. Mevissen. Kevin in ieder geval heeft het gewoon. Nou, Kevin. Kevin, fantastisch. Afgelopen week er is er een beetje toestand in zijn hand met inbreken. Zo. Maar nou blijkt ook dat uh, uh, in de nacht van woensdag op donderdag... is er een 36-jarige man uit Haarlem aangehouden in de Martinus-Nijhoffstraat. Een agent reed rond kwart over vier op de Vondelaan... en zag de man al uh, aan een autoportier voelen. En even later deed hij dit ook bij een andere auto. En toen een groepje fietsers voorbij kwam, ging de man snel een tuin in. En toen het groepje voorbij was, kwam hij weer met een fiets... kwam hij de tuin uit die hij vervolgens aan de overkant parkeerde. En enkele minuten later stapte hij weer op de fiets... reed richting Vondelaan... En toen de man de politieauto zag, schoot hij een steeg in. Hij is staande gehouden en hij bleek als dus echt inbruikerswerktuig bij zich te hebben. Ook was de man niet in bezit van ID. Hij is aangehouden en onderzocht wordt of de fiets die hij bij zich had... van diefstal afkomstig is. Ik vind het wel fijn dat de politie zo alert is. Ja, absoluut. Ja, uh, ondanks de petitie op internet die verschenen is... voor de pleit voor uh, de, het niet verkopen van de krocht... Was, uh, zoals bekend wil, namelijk uh, de gemeente af van dat uh, gebouw. Er zijn heel veel van die gebouwen in de zand. Zo irritant, die kost heel veel geld... En ja, dat moet, ze moeten zichzelf maar gaan faciliteren. En er zitten genoeg mensen zitten in, die, uh, in het gebouw. In de krocht. Dus ja, nu moeten, moeten ze zelf uh, gaan zorgen. Dat ze het uh, kunnen betalen. Of dat ze geld ergens weten te toveren. Ze zijn er niet helemaal blij mee. Want onder andere een dansschool zit erin. En ook uh, kijk, een toneelvereniging. Uh, Wim uh, de Hildering die zit erin. en die heeft zo, We hebben geen andere mogelijkheid. Waar, waar moeten we naartoe met onze toneelvereniging? Waar moeten ja, we onze voorstellingen geven? Dat is zeker geven? een probleem. En, uh, ja, dit is, ja, ga even naar de petitie. Om, uh, ja, om even te tekenen. Ja. Heb je een, uh, een... Oh ja, precies. Heb je een uh, adres, adres bij Adres, ja. Adres, jawel. Heb ik... Uh, even kijken. www.petitie24.nl slash petitie 0107 slash behoud... Oh. Welke is de eerste website? www. Nou, ik schrijf even mee. Ja, petitie24 slash... NL slash petitie slash 107 slash behoud. Nou, ik denk dat je gewoon van Google gewoon moeten ze Krocht En dat je dan misschien vanzelf doorheen komt. Kom je zelf door de petitie. Ja, het het schijnt echt een tekening van in de kletter of in de kranten Zandvoorts uh, erfgoed. En dan zie je onder andere de Mar uh, Maria School. Zie je al. Wat gaat daarmee gebeuren? En Zandvoort uh, Museum, wat gaat daarmee gebeuren? De krocht, ook vraagteken. En de watertoren valt uit elkaar. Het is allemaal een beetje van die gebouwen... dat je denkt, jezus, wat kost dat een hoop geld? Kunnen we ze wegdoen? Maar het is wel erfgoed. Ja. Moet blijven. Laatste? laatste. Ja, ik heb nog wel een laatste. Een laatste ja, een laatst kleintje? Ja, morgen is er Fauré in, in de kerk. In de Agatha-kerk om vijf uur... Nee, sorry, ik, ik lieg overmorgen op zondag. Ja. En uh, er zijn twee solisten bij. En ze gaan dus de, het requiem van Fauré zingen. En het is echt een behoorlijk zwaar stuk... maar er wordt een, een mooie tekst ertussen doorgelezen... Uh, er zijn twee uh, uh, so, uh, solisten. Ja. En uh, het wordt uh, niet met orkest gedaan, maar alleen met uh, orgel, begrijp ik. Oh. Vanmiddag is de generale, ik, ik doe ook mee. Maar uh, morgen is er echte echte uitvoering. Oké, okay. nou, leuk. Tot zover het nieuws uit. Zandvoer. Ik vond het ook wel echt lang genoeg, dames en heren. Echt lang genoeg. Even tijd om even tempo omhoog te gooien. Gewoon. Hoppa, we willen eens even een hit dat Een hit dat goed. What uh, yeah, wat hebben we voor Hito zit Park, the come, now, maximum National Hell Couldn't escape from this De National Health. Ik heb geen idee of het nou of het, uh, het Obama Fonds is, weet je wel, uh, uh, nou ja, dat weet ik niet. maar Je zou zo denken dat het zou kunnen. Ja. Je zou zo denken dat het zou kunnen. Ja, dat schrijven even op. En dat lezen we straks nog even terug of dat klopt qua Nederlands. Eh, ik heb nog even gekeken, als je dus via Google de Krocht en een petitie doet. Ja? Dan krijg je automatisch bericht van behoud gebouwde Krocht, Theater de Krocht. En ja. dan uh, kan je gewoon doorklikken. Ah, Oké, okay, dat is wel even handig. Ja. Dus dat is wel zo handig. Ja, doe het even. Want voordat je weet, is Al het standwoordserf uh, erfgoed is gewoon uh, van de hand gedaan. En dan ja. worden er straks allemaal appartementen ingebouwd of zoiets. Of uh, weet ik veel wat erin gemaakt wordt. En dat is niet de opzet. En het mooie is, dus, uh, je kan de petitie gratis steunen. En de petitie krijgt drie uur promotie. De waarde van 75 cent. Voor elke onderstaande gekozen optie. En hierdoor is de petitie beter zichtbaar. Het is niet verplicht. Dus okay. je kan hem sponsoren via een Facebook live. Yeah. En ik sponsor via de aanmelding op de commerciële wekelijkse nieuwsbrief. Nou, ik, ga gewoon, ik ga hem gewoon invullen. Ja, man, hartstikke goed idee, gewoon. Uh, National Health... Uh, uh, uh, ja, uh, de maximum Oh ja, ik ga even een brugje te zoeken. <laughs> namelijk uh, uh, vandaag in de krant lezen dat de 73-jarige linkse Duitse politicus uh, uh, Streubel, Christian Streubel, is even al gevlogen naar Moskou en die heeft met Snowden even gepraat. Hij, hij is links en hij wil graag een beetje onrust stoken. Ik vind nou, we hadden redelijk contact met uh, Amerika. Maar nou, in één keer van Merkel is afgeluisterd. Nou dacht ik, zoals, ja, daar wil ik even meer van weten. Dus hij is gevlogen naar Moskou, heeft met Snowden gepraat. En hij wil eigenlijk wel over onderhandelen om Snowden naar uh, Berlijn te halen. Alleen, ja, misschien moeten ze hem dan weer uitleveren aan Amerika natuurlijk. Want zijn uitleververdrag is dus dat. we moeten nog even kijken of dat kan. Maar volgens mij kun je nog heel veel leren van die Snowden. Ja, ik moet zeggen, in het begin dacht ik ook, die Snowden is echt zo'n klokkelui... die gewoon voor zijn eigen zijn eigen belang een beetje de boel opengooit. Maar nu komen er toch heel veel belangrijke informatie tevoorschijn. Ik bedoel, als je hoort dat 1,8 miljoen telefoongesprekken... worden afgeluisterd hier in Nederland al... Nou, dat is wat een klus, trouwens, moet ik ook zeggen. Je zegt, die telefoongesprekken moet afluisteren. Waar ben je? Wat doe je? Nou, ik weet het niet. Ik bel je straks wel weer. En dan van die mensen zo die ze luisteren... Je, was dat dat telefoongesprek? Nee, hij ging weer naar zijn moeder toe of zo. Nou, volgende sprek. Nou, echt 1,8 miljoen. Hè? En er zitten er misschien twee of drie bij dat je denkt... Oh, die zijn wel interessant. Maar goed, we zijn wel heel veel wijzig geworden door die uh, snooden. En deze kreubelen. die had wel zoiets... Een, ik wil er meer over weten. Nou, okay. we hoorden het wel. Leuk. Ja, leuk. Ik ja. ben wel stiekem benieuwd wat ja. dan die telefoongesprekken zijn die ze hebben afgeluisterd. Ja, zou dat ooit toch eens naar voren komen dat echt een paar ja. hele belangrijke telefoongesprekken gewoon openbaar worden gemaakt? Jongen, daar nee. komt een televisieshow van. Hé, hey, dat is gelijk hartstikke leuk. En dan krijg je met stoelen die omdraaien voor de leukste telefoongesprek. Ja, ja zo. Ik, ik, Meest ik, ik, ruik weer een, ik ruik weer iets heel spannends. Want je die, die voor selectie. dat wordt gewoon een beetje... Iets van uh, Dancing with the Stars, of maar dan. Uh, hè? Ja, het wordt helemaal geweldig. The calling with the Stars. Ja, yeah, Calling with the Stars. Het zou. Nou, ja, niet op die manier. Maar ik zie het wel voor me dat er nog een televisieprogramma overkomt. Ja, ja. ja dat is dan zo ja. Zover, <laughs> dus uh, nieuws over Snowden, die maar in het nieuws blijft. Ja, en ik uh, heb een goed iets voor mensen die veel vrienden hebben. Ja? Uh, als je met vrienden bent, word je knapper. Ja. Yeah. Uh, er is een onderzoek gedaan. Hebben ze mensen uh, 100 groepsfoto's laten beoordelen. De helft waren groepsfoto's met alleen maar mannen. De andere met alleen maar vrouwen. Nou, die hadden ze laten beoordelen hoe knap iedereen was. Ja. Yeah. En vervolgens hebben ze de mensen nog een keer foto's gegeven van die mensen. Maar dan allemaal los. En dan weer laten beoordelen. En uh, hoe heet het? je wordt 5,5% aantrekkelijker gevonden yeah. als je in een groep bent. Ja, yeah, het lijkt me... Klinkt ook wel vrij logisch. Ja. En uh, ja. de, de reden is dat uh, je brein niet, als hij al die koppen ziet, kan ja? hij niet die ene individueel helemaal goed ja, oordelen. He? Je, je bent je kritischer. Dus je eigenlijk. bent kritischer als je maar één iemand ziet dan als je een groep ziet. Oké, okay, ik zat mee te denken nou. van nou, diegene staat tussen de mensen. Heel veel mensen vinden hem leuk. Nou... Dan, dan moet er toch wel iets leuks aan hem zijn. Ik wil ook bij die groep horen. Ja, dat, is dus, dat is dus volgens hun niet de reden. Okay. Want ik kan me ook voorstellen oh, dat degene die aan de buitenkant van de groep staan, dat die als minder knap beoordeeld worden. Want we denken van nou, dat is een buitenbeentje. Die staan dan de groep. Ja, diegene die in minder ja. staat, zal dat moeten populair zijn. Niet populair. Ja, dat ja. is ja, ja. ja, nou, leuk onderzoek. Het is toch net even een andere insteek. En uh, straks nog meer: wetenswaardigheden is Junbog.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 From the feds And something's changing Changing, changing Binnenkort in Nederland of hij zal. Ik heb het bericht voor me een paar, paar weken nog geleden al gelezen, dus ik moet even kijken of hij er nog is. Gene Bok, J Jake Bok. En uh, het leuke plaat. dit was een van zijn oude paden, heet Two Fingers. Two Fingers. Nou, put your fingers in the air. zo. Jo, jo. precies. Yo. Maar, <laughs> nou, dat dus had de ene manier ook. Uh, van de week, want er is op een veiling... is er 208.000 euro betaald... voor een postzegel uit 1925. We hebben het vorige week al over ja, gehad. Ja, en toen was het geraamd op 160. Ja, moet je nagaan. Dus is, is die, die, die eigenaar van die oude postzegel... Nou, die lag zich helemaal dood. Oh, wat een, wat het is een echt boleggen. de duurste postzegel ooit... die in Nederland zijn eigenaar is gewisseld. En uh, het gaat dus om een zegel... uit Kenia, Oeganda, ja. uit 1925. En de nominale waarde was 100 pond. Hij werd afgeslagen op 170.000 euro. Maar er komt dan ook nog 20 procent commissie voor het veilinghuis bovenop. Oh, dat en, was even vergeten. En daardoor is de nieuwe waarde 208.000 oh, euro. Oh lag er nog belasting bij. En, uh, ja, de cataloguswaarde was 150.000 euro. Maar moet je nagaan wat, wat die, die veiling ook zelf dan nog eventjes uh, ja. erbovenop er krijgt. Die krijgt gewoon een duizend... gewoon 38.000 euro krijgen ze om, om zo'n klein... Als er een windvlaagje is, dan waait die weg. Weet je wel? Ja, het grappige is, uh, was niet bij de Wereldrijd Door dat ze, uh, een fragmentje liet te zien van een of andere... Uh, interviewer of nieuwsman die, die postzegel uh, werd uh, in een pincet gedaan en toen moest hij, wilde hij hem zo omhoog houden want toen viel hij eruit en, ik denk, en toen zegt hij ja, ik heb hier nou een postzegel in mijn handen van 160.000 euro en toen viel hij op de grond dus dat was je gelijk vuil. Nou, dat, was echt, dat zou echt een karte type En de andere van, de waart hij bijna weg. En dan gauw je voeten erop. Oh, nou is hij echt vuil. Ja. Maar uh, het ongestempelde exemplaar werd als de veiling aangeboden... door de erfen van postzegelverzamelaar Aad de Peijer. lange ei. En hij maakt onderdeel uit van zijn bijzondere collectie zegels... met een grote, dat vind ik ongelooflijk... van een klein tennisveld aan Hè? gevulde postzegelbladen. Zoveel postzegels had die man. Oh. Uh, dat, dat kost je gewoon... Uh, Echt, het is een dagtaak. Ja. Maar in tegenstelling tot de waarde van West-Europese zegels... is er volgens het veilingbedrijf een opvallende prijsstijging te zien... van postzegels uit de Engelse kolonie. En vooral Chinezen zien in de Britse postzegels een goede belegging. En van alle zegels van voor 1940, vooral de klassiekers van voor 1900... neemt de cataloguswaarde jaarlijks toe. Zo, dus ja, dus als iemand zegt: Dus ga niet op zoek naar miljonair, ga op zoek naar een leuke... Ja. Oh. Een filatelist. Postzegel. Het is ja. echt zo saai. Ja, of je dan echt een spannende relatie hebt. Nee, is het elke ja. keer gebogen in je hoofd? Ja. Een stom boek gewoon. Die krijgen ook echt zo'n rond ruggetje denk ik. Ja, ja, ja. Maar ja, goed, dan denk ik denken dat hij uh, uh, misschien ah. snel gaat. Nu uh. hebben we het nou toch over postzegels. Oh, ja. Komt goed uit. Er komen Sinterklaas postzegels aan. Ja, ja oh leuk. En het leuke is dat uh, als je over de postzegels wrijft. Ja. En je ruikt eraan. Ja? Dan ruik je pepernoten. Oké. Okay. Oh, lekker. Dus dat is wel, geurzegels. ik vraag me wel af of als je ze likt, of je dan ook Boy, ja, uh, pepernoten je proeft. Dat een ja. gat in de markt, die geurzegels. Maar ja. uh, likzegels. Oh. Ik, ik vind het en, raar, daar niet tegen Maar is dat <laughs> op de achtergrond Zwarte Piet of uh, is die gewoon helemaal even weggelaten? Nou, dat is heel grappig. Die staat er ja? inderdaad op. Ja? En nog voordat de discussie uh, losbarstte, ja, ja. ja. hebben ze de postzegels ontworpen. Ja? Maar ze hebben bewust gekozen voor een paarse Zwarte Piet. Oh, dus hij staat er, uh, Sinterklaas is rood. Nou ja, die is gewoon helemaal rood. een beetje ja, Geabsta hier. Uh, ja. absoluut Oh, een beetje, ja. ah, beetje grafisch geworden zo. Ja. ja en en de, de, de Zwarte Piet staat er helemaal in het paars op met een groen cadeautje. Lekker zeef gespeeld. Hartstikke goed. Want stel je voor dat je wel 21 bezwaarschriften krijgt, dan gooi je het allemaal in één keer om. Dat kan allemaal er gebeuren in Amsterdam natuurlijk met uh, Herman van der Laan. Die heeft het allemaal aangepast. Sinterklaasfeest hij wil niet zeggen hoe, maar Zwarte Piet komt er toch iets anders uit te zien. Omdat 21 mensen bezwaar hebben gemaakt. Ja, tuurlijk. Moet je serieus nemen. Ja, democratisch land. Moet Hoi, ook gestemd schaam. worden. Uh, straks nog meer uh, wetenswaardigheden. Het is oh ja, het is alweer vier minuten voor de negen. In Wakker wordt het Zandvoort. Fijn dat u erbij bent, De bakleef. Kijk ook op de Facebookpagina om even alle berichten die wij uh, aan u voorlezen. Ik zet er ook even een fotootje op van de postsegroep. Dat is Loosleen de nieuwe single: We Hier. here. Under a moon, let's go!